Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De menselijke resten die zijn gevonden bij het gecrashte vliegtuig van de leider van het Wagner huurlingenleger... matchen met de namen die op de passagierslijst stonden. Dat zegt het Russische onderzoeksteam dat de crash onderzocht. Daarmee bevestigen de onderzoekers ook de dood van Wagner-leider Prigozhin. Er is verder nog niets duidelijk over de oorzaak van de crash, maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet dat het een raket is geweest. Zij denken aan een explosie aan boord van het toestel, maar duidelijkheid daarover is er niet. Steeds meer mensen kiezen in de supermarkt voor het goedkopere alternatief. De A-merkschappen hoeven steeds minder vaak bijgevuld te worden, terwijl de minder dure huismerken de deur uitvliegen. Nou, die is lekkerder, maar de prijs is voor nu even belangrijker. Ja. Ik koop vaak huismerken. En waarom? Prijsverschil. Ja, en dat spreekt mensen aan vanwege de inflatie. Tegenwoordig vullen we ons mandje met 30% aan huismerkproducten. Steeds vaker staan de potjes pindakaas en pakken hagelslag van het huismerk... ook meer op ooghoogte. Terwijl die producten een tijdje terug nog op de onderste plank te vinden waren. En klaar voor de start. Rijden maar. In Zandvoort begint de Formule 1 nu. Max staat op pole position en de grote vraag was... gaat het regenen? De voorspellingen zeiden van wel, maar tot nu toe is het redelijk droog gebleven. Maar als het straks straks toch regent, dan is dat misschien ook wel weer een beetje leuk, zeggen deze fans. Puur voor het zitten is het natuurlijk minder leuk in de regen, maar ik denk dat we wel een leukere wedstrijd dan gaan krijgen. En meer tactieken. Dus uh, voor de wedstrijd is het denk ik wel heel leuk. Het gaat misschien regenen. Maakt dat het nog extra spannend? Ja, want daardoor moeten ze wel een beetje wisselen in de banden. En uh, ja, daar kan het wel spannend op worden. En wat denk jij? Wie gaat er winnen vandaag? Ja, Max natuurlijk. Ja, als Verstappen wint, is het zijn negende overwinning op een rij. En evenaart hij het record van Sebastian Vettel. Het weer, het KNMI geeft voor het hele land code geel af. Vanuit de kust trekken er buien over het land. Onweer, hagel en windstoten kunnen voor overlast zorgen. En het wordt 20 graden. ZFM, verkeersupdate.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 ja, dan blijkt ik dat ik al open stond. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, welkom uh, bij deze Zandvoort uh, ja het gaat Zfm, gebeuren ZFM, nu, ja, hè? Zfm Zandvoort Rijksradio. Want, Thomas, we zijn in blijde afwachting van uh, de ja? derde uitgave van de Dutch Grand Prix na uh, 1985. Ja, dat... Uh... Dat is voor jouw tijd nog. Ja, ver voor mijn tijd. Ja, heel ja, goed. Uh, ik heb die, uh, van, Ruim 15 jaar nog. Jij bent van 1990. Nee, joh. Nee? 2000? Oh, nou, daar ja. laten we het niet over hebben. Kijk, groene uh, vlag. Ja. Groene vlag achteraan. Ja. En dan hopen we dat het allemaal een beetje uh, gezellig weggaat. Ja, ja we voorlopig gaat het weg. allemaal goed. Ja. En wie heeft er een goede start gemaakt. Ja, Max is, is in goed in weg hoor. Goed weg. Dus de kop is voor deze Dutch Grand Prix eraf. Ja, Het gaat gebeuren. Ja. Kijk, Kijk, hij slaat gelijk een gat hè. Juist. Um, we komen straks weer terug. We gaan weer uh, fijn even een plaatje draaien. Want uh, wij uh, zijn alleen maar van de updates. En, maar we vonden het wel even belangrijk om de starting in ieder geval mee te nemen. Maar Verstappen is in ieder geval goed vertrokken. <middels> I gotta ride, ride like the wind To be free again And I got such a long way to go To make it to the border of Mexico So I ride like the wind, ride like the wind I was born with some, all the lawless men Always spoke my mind with a gun in my hand Living lives, Ja. Wat ja. een knotsgekke opening. Het is een hele knotsgekke wow. opening. Want ineens begint het water ineens op de zo, te zo, vallen. Zo, zo, zo. En dan is het in één keer heel erg Vibberen spannend glijen. aan het worden. Ja, Pires die gaat nu voor het eerst naar binnen. Die is de eerste die het aandurft om toch de intermediate zonder... Uh... Ja, uh, aan de andere kant ook slim. Want uh, we hebben dat in uh, België ook gezien. Dat op een gegeven moment uh, men heeft uh, bij Red Bull gaan wachten totdat iedereen geweest is. En daarna komt Max dan in bijna een vrijwel lege pitstraat binnen. Dus ik denk dat ze dat op, op die manier nu ook doen. Maar het staat bijna stil. En inmiddels lijkt mij dat Alonso is opgerukt naar de tweede plaats. Dat is ook zo. En een, uh, Norris is nu drie. Ja. Uh, het gaat haast stapvoets op uh, de baan. En het is niet uh, dat, uh, dat iedereen nou even plankgas uh, richting huis gaat. Ah, de coureurs hebben het moeilijk. Want als je uh, het ziet vanaf uh, de Hans-Ernstinkanen, zeg maar. Daardoor wordt het echt. Uh, daar liggen de plassen gewoon op de baan. Ja, maar daar heb je ook uh, de stroompjes. Zoals Tom Coronel dat zegt. Hè. Dan, uh, dan als je een, uh, baan hebben of een bocht als de Luijendijk bocht, dan gaat het allemaal naar het diepste punt. Dus daar liggen de stroompjes en datzelfde uh, geldt eigenlijk ook bij al die andere bochten. Maar je kan er van gif op innemen dat Verstappen dus nu wel naar binnen gaat komen. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Alonso zit in het kielzog. En Norris heeft op dit moment nu de leiding. Dus die rijdt uh, door. En de Mercedes zit erachter. Dat is George Russell. Gewaagde gok om door ja, te rijden. Het lijkt mij ook. Maar uh, Russell neemt nu de leiding over. Nou. Uh, dat is nog uh, ja. de vraag. Maar dat gaat hem lukken. Uh, maar Verstappen is inmiddels binnen. En heeft inmiddels oh, in ook mee. nieuwe uh, banden. Gaat en dat zijn he. de intermediates. Ja. Ja. Nou, laten we dan maar weer gewoon verder gaan met, uh, met een stuk muziek, uh, Edward. Want uh, er gebeurt veel op dit moment. Er nee, gebeurde weer van alles op de baan. Uh, was dit uh, een jazzversie van Seven Nation Army? Hoorde ik dat nou goed? Ja, dat doe je helemaal goed, ja. Ja, en van Beat hoorde ik, denk ik ook nog. Ja, ja die ja, was er ja, ja, hoor. Ik ja. denk ik hou maar een beetje in popsfeer in, in deze oh, minuut. Nou, dat Beat It, dat is wel heel erg uh, toepasselijk volgens mij. Wat er op de baan gebeurt. Nou, dat kan je wel zeggen. Want ondertussen uh, zijn, is er ook al een penalty uitgedeeld aan Liam Lawson. Uh, voor het ophouden van Perez. Wat hij heeft gedaan. En uh, net zagen we een actie van Verstappen bij uh, Gasly. Als ik dat goed zeg. Ja. En, um, ja, Dat zeg je ik, goed. Ik, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Want hij, uh, nou ja. Ik, ik vond het toch wel een beetje een linker link, inhaalactie. In ja. de Hugenotsbocht gebeurde het. Uh, dat we stappen binnendoor bij, uh, bij Gasly uh, ging. Maar hij ging zo ver naar buiten. Dat ik denk: van nou, ja, dat... Uh, dat zou zomaar een, uh, van forsingen naar de driver of de track. Uh, en wij kennen de VIA inmiddels een beetje. Dat denk ik ook. <laughs> dus dat, wordt, uh, dat wordt nog wel een, uh, een staartje, denk ik. Ja, dus het is Max al wat aardig staartjes. Want, want dat, die, met dat rijden met die Aston Martin ergens ja, ja, in Frankrijk. Ja. Dat was ook al niet helemaal. Ja, je moet je voorstellen. We zijn pas nu. Net in rondje 8. En de uh, Logan Sargent die op de laatste plek rijdt. Die is nu al ingehaald. Die loopt nu al een ronde achter. Nu al? Kun je nagaan. Uh, dat dat, schiet. dat, dat is, schiet aardig op. Hij rijdt ook samen met nog vier anderen als enige op de softband. Ja, ja. Dus. Uh, Verstappen is op dit moment de snelste man op de baan. Maar hij moet nog wel 7 seconden overbruggen naar zijn teamgenoot die op, voorop ligt. Maar stel hij zou een straf krijgen. Zal dat vijf of tien seconden worden? Ja, ik denk dat het uh, dan vijf of vijf, ja, ja. vijf. Nou, we gaan ervan uit dat hij dat wel weer goed zal rijden ergens. Ja, nou ja <laughs> goed. Uh, laten we, uh, nee, maar goed, even niet over zaken, zover... zaken vooruitlopen. Nee, want want uh, er is voorlopig nog helemaal niks bekend. Maar ik had uh, toch wel mijn vraagtekens bij de manier waarop uh, Verstappen uh, ging inhalen. Ja, precies. Nou, we gaan weer even een stukje muziek luisteren. En dan uh, komen we zo weer bij jullie terug. Ja, deze kennen jullie ook allemaal. Maar niet in deze uitvoering. Ja, dat was iets van een uitvoering van Reddit Love, uh, geloof ik toch. Uh, het uh, zeker van LC, Amerikaanse tropetist. Ja, um, inmiddels op de baan uh, gebeurt het er weer nodig. Want ja, uh, die en buien. Die moeten er nou weer terug. Hè? Ja, want die buien die zijn heel kort van duur. En uh, de baan blijft ook niet uh, eeuwig nat uh, in Zandvoort. Dus zijn al uh, de deelnemers weer bezig om uh, naar binnen te gaan. Om weer verse sloffen te halen. Uh, je raadt het al: van intermediates gaat het terug naar de slicks. En de meesten zijn op softs. Zo ook Max Verstappen, want die is inmiddels ook binnen geweest. En dat ging vrij rap, Thomas. Ja, 2,5 seconden. Ja. Uh, waarbij ook uh, aangemerkt wordt: want jij zei dat al, uh, met uh, ene Charlotte Leclerc. Daar gaat het ook niet zo goed mee. Uh. Nee, hij had. Uh, kijk. Oh, we zien hier toevallig een uh, beeld voorbij komen. Hij heeft schade aan zijn rechter uh, front en uh, wingplate, Die is eraf. Ja, nou, dus hij dank. mist wat downforce aan de rechterkant. Ja, dat, dat is niet zo fijn. En nu komt ook uh, Pires uh, volgens mij naar binnen om, ja. uh, om nieuwe sloffen te halen. Dus ook uh, voor Sergio uh, betekent dat de klok nu gaat tikken. En Max Verstappen Kijk. die zit al uh, aardig in de buurt. Dus ik weet niet of Pires oh, nog als stop. leider uit de, de, de pits gaat komen. Kijk, Verstappen komt nu het, het rechte stuk, stuk op. op. Um, dat zal erom gaan hangen, denk ik. Ja, ik nee, denk nee, dat Verstappen ja. gewoon nu de leiding overneemt van ja. Pires. Dat ja. gebeurt dus nu. Ja, Verstappen weer op één. Verstappen weer op één. Nou ja, dan, uh, dan moeten dat we niet we maar we afwachten het wel, of het allemaal wel, uh, wel goed gaat. En laat de regenbui nu maar even zitten. Want anders dan wordt het weer zo'n chaos. Ja, We gaan het even afwachten wat er gaat gebeuren. Wij houden jullie op de hoogte. En ondertussen gaan we weer even lekker luisteren naar de muziek. Go ahead, the jazz invaders. Nou, we zijn weer uh, terug voor het verslag van. Oh! We zien inmiddels dat Logans. Is dat. Ja, Sargent. Sargent. Want dat is Logans. Waar zei staat hij? Had? Dat zei jij nou. Ja, net die staat uh, in. Uh, even kijken, waar in staat hij? 8, 8, 8 en 9. Ja. Tussen bocht 8 en 9 staat hij. Ja, dat is uh, bij het uitkomen van, volgens mij, in uh, de buurt van de schijnvlak. Ik denk je in de oh, richting yeah. van uh, de bocht zonder naam. Daar, uh, daar is hij gecrasht. Oh ja, hij staat in ieder geval oké. Okay, want ze stuurt je en zijn duimpje ging omhoog. Dus hij is oké. Okay, maar hij staat wel op een rare plek. Ik denk, ik denk ook bij... Uh, oh, Tussen tuss tuss het schijvlak en uh, de bocht zonder naam ja, da ja, Daar ja, is het ja, gebeurd. Daartussen, ja. Nou, we hebben inmiddels een safety car. En nu is de vraag: want we zaten net te kijken, en we zagen dat er weer een, <laughs> een mini scoot ja, bij. Het is wat, uh, wat regent. Ja. Ja. Dus uh, we houden op de hoogte. De race ligt even stil. We rijden achter de. Uh, tenminste de safety car komt de baan op. Ja. Dus uh, het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. Oké, okay, ik zou zeggen: just don't stop. En dat is het Joe Tatten Trio. We zijn in afwachting van de herstart. Uh, just Don't Stop. Toepasselijk nummertje van Joe Tetten Trio. En hier uh, een update van Thomas. Hier komt hij. Ja, ik heb nog een kleine update. Uh, inmiddels is er een vijf uh, seconden straf uitgedeeld voor uh, Pierre Gasly. Omdat hij te hard in de pitstraat heeft gereden. En uh, de veroorzaak uh, waardoor uh, Sargeant is gecrashed, Hij reed over de curbstones heen. En toen is zijn... Uh, Rechterophanging, rechter is toen afgebroken. En daardoor uh, schoot hij recht door. Uh, over het de muur in. Dat is toch een vraag nog maar. Want uh, we hebben nog een safety car. En uh, voorlopig uh, zit hij op de baan. Maar het veld komt altijd dicht bij elkaar. bij dit soort situaties. Ik ben even trouwens naar buiten gelopen. om te kijken van uh, hoe. De lucht het stroom is. Maar ik, ik heb een beetje het idee dat het allemaal een beetje vanaf het noordwesten een beetje aan het draaien is. Dus daar uh, Zandvoort zit een beetje in het midden, heb ik een beetje het idee. Nou ja, we hoorden net dat de verwachting is met een half uurtje, roepen ze over nou, de boordradio's. Nou, dan, uh, dan zijn we ook alweer, denk ik, een uh, 25 ronden verder, denk ik, zo langzamerhand. Dus uh, ja, uh, het is en blijft uh, toch een beetje, een beetje afwachten. En ik moet denken aan Ernst Brokmaier, die vanmorgen wat, uh, wat zei. Zandvoort zit wat dat betreft in een beetje een de hoek, je weet het dus nooit of buienradar nou wel of niet gelijk heeft, dus iedereen met die uh, geavanceerde apps die uh, dan daar het weer proberen te voorspellen op de baan, wij weten het ook niet. Maar voor, voorlopig is het uh, gewoon een strak uh, zonnetje wat er op de, dit moment en dat is ook goed te zien op de baan. En helaas hebben we ook geen pellenboer meer in de zaal, gemaakt. helaas niet. En ik ben het gelukkig ook niet, dus en dat wil ik ook helemaal niet zijn. <lacht> Oké, okay. hey, we gaan naar heat in the streets als we het daarover hebben. dan. Guerrero was dat, heat in the streets. Nou ja, heat, uh, ja, het is uh, tussen uh, regen en zon uh, een hele enerverende race. Waarbij de tactiek, hoe je met die regen, met die weersomstandigheden omgaat, uh, een grote rol uh, speelt, denk ik. Uh, nog even een ander nummertje, Javon Jackson, move on up. Voorop volgens mij. Het ziet er goed uit. Cruising. Want escape the real and take a trip to the heavens to a world surreal? But I don't do drugs, so the gate is out. Instead, I use my mind power to move my spirits about. I might write my girl a poem showing her how I love thee, or just write myself a rhyme about why I'm so funky. This is how I escape the ignorance and hate being cooked up in this planet about to disintegrate. I'm cruising, cruising to the beach, y'all. Cruise cruising in the beat. Cruz cruising, cruising in the beat. Cruz cruising, in the beat. I cover my head as the media shower. I glance at my watch. Check the hour and it's half past the moonbeam Gleaming as I daydream I'm fiending for the beat to make my mood complete And when I got it, I'm going Going in the rhythm Kicking the slang with the knowledge and wisdom I may speak a scribbly doodle, but I keep on track Because if I didn't, yo, you wouldn't be sweating at I'm cruising Cruising in the beach, yo I'm cruising I'm cruising in the beach, y'all. I'm cruising. Cruising in the beach, y'all. I'm cruising, cruising in the beach. Yo, one, two, the two, two, the three, to the four, to the five. This Radiot, and I'm kicking it live on an ever-pressing journey through the depths of time. Let's get the B to B in the form of Ja, Edward, uh, het blijft een hectisch uh, verhaal, of eigenlijk een enerverend verhaal, dat is het betere woord. Uh, want als we weer even kijken, Thomas, dan zagen we ook wel weer dat uh, de race alweer opgestart is. Maar het leuke was, ook weer bij de herstart, Verstappen was weer aardig uh, de boel aan het ophouden. Ja, ik verbaas me er altijd over. Want hij, ik, ik weet niet waarom hij dit doet. Maar hij kiest altijd voor hele aparte strategieën ja. voor een herstart. Ja, uh, net alsof de anderen gewoon op dat moment een beetje want, zitten te slapen. Ja, ja, want wij zeiden allebei van nou, hij gaat naar de kuma Gaat hij vol op zijn gas? Want dan Uit, heb je iedereen in de voor, bocht. Ja. Maar hij ging ervoor al. Ja, um, want uh, Verstappen laat denk ik bij dit soort situaties vaak een uh, heel groot gat vallen. Als uh, de safety car naar binnen moet gaan. Bernd Meijlander was eventjes de koploper geweest in de Dutch Grand Prix. Maar dat terzijde. En inmiddels uh, was het ook meteen nadat de safety car. Was het even lange tijd tussen uh, PRS en Verstappen. Ongeveer anderhalve seconde. Maar Max heeft nu even de gashendel vol opengezet. Uh, snelste rondetijd. Ja, gelijk in uh, drie seconden alweer uh, voorop. Ja, helemaal los. Dus, ja. Um, Dan voor de mensen die graag uh, van de buienradar houden. Daar wordt van gezegd dat rond vijf of vier zo'n beetje weer uh, wat, uh, wat spatten gaan vallen in zand. Voort. Of dat uh, de waarheid uh, gaat worden, dat weten we niet. Maar dat zou zo rond uh, de 35 ste of 36e ronde moeten zijn. Ja, dus uh, ja. Nou ja, een klein uh, overzichtje. Verstappen op dit moment op uh, de eerste plek natuurlijk. Met uh, drie seconden voorsprong op Perez. Daarachter rijdt dan uh, Alonso op de derde plek. En Gasly op vier en Zijns op vijf. En opvallend, op zes. Zes, al oh bom. Ja, dus Williams uh, die... Uh, en Wie dat eigenlijk op uh, helemaal geen Williamsbaan. Want ze hadden nee, zich helemaal niet. voorbereid op Monza. En dit vonden ze toch wel een bonus. Precies, precies. Ja, nou, nou ja, vooralsnog geen paniek in de Nederlandse gelederen denk ik bij de fans. Alles gaat redelijk soepel toch? Ja. Oké, okay, geen SOS. Maar wel hier bij ons, Niels Landskreen. When the ball is out, say it one more time we'll turn you out. You know what the funk is all about. And it left you with the freshest funk. Shake your body and pop the trunk. You know, buds, love the funky monk. Coming to your town to serve up the blood. Whenever you want it, send it out. Whenever you need it, just send it out. Whenever you feel it, send it out. You gotta, you gotta, you gotta. Give it a shot, you came out tonight, well why the hell not? Glad to see you stayed all night long I've got a the morning, so where Daar nou zit op een race radio live vanuit Zandvoort. Race Café Rabbo in het centrum van Zandvoort. Ja, we gaan alweer richting de klok van vieren zie ik. Uh, voorlopig geen SOS voor uh, Verstappen. Hij ligt een aantal seconden voor. Maar ja, je weet het niet. Met het weer van vandaag, het blijft spannend. Je hoorde net een nummertje, SOS. Uh, dat ken je waarschijnlijk uh, van ABBA. Maar dit was in de uitvoering van uh, Niels Landgren. En uh, ja, wat zullen we nu eens draaien? Oh ja, Bill Fries. Lijkt me ook niet onaardig. Telstar. <tied> Met zijn versie van Telstar. Uh, ja, het is uh, licht, het is zonnig, maar het regent ook weer tegelijkertijd. Il pleut dans la lumière, Bigre, met de zangeres Celia Kameny. À te parler, ton amour était un fardeau que j'ai porté bien des nuits. Il est grand temps que je te dise, ton corps n'a plus aucune saveur. Le mien reste une gourmandise qui va se déguster ailleurs. Ce soir il pleut dans la lumière. wel even zeggen, het wordt welke het is geweest. Dat was de met uh, Celia Camini. Dank Kijk eens naar buiten. Kijk eens naar buiten. Staan we staan Kijk eens naar buiten. Ja. Het, uh, het begint nu echt te regenen bij ons. Bij ons begint het te regenen. Nou, ik weet niet hoe het, uh, hoe het straks uh, op uh, iets het wat verder, of het circuit verder is. Maar uh, jij zegt dat het regent, Thomas. Ja. Ik zie de druppels ja, echt ja, vallen. Ja, inderdaad, de druppels vallen. Um, dus bij ons regent het. Nou, dan zal het niet lang meer duren dat ze ook uh, bij. Ja, Ferrari zit daar wel ja. he, met die monteurs lekker rustig in de wacht. Maar ik denk dat ze zo wel weer een beetje. Ze buiten. Ondertussen ook alweer uh, 6,5 seconden goed gereden op Perez. Dus ja. uh, die heeft wat speling. Ja, en hij had zoveel overcapaciteit dat hij zei: van, uh, Er komen nog wat donkere wolken aan. En kennelijk heeft hij dus ook uh, onze richting op uh, zitten kijken. En heeft hij daar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4